Morgen, ik ben Diocate Eertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Je gaat misschien meer verdienen en dat komt door het personeelstekort. In de Horeca bijvoorbeeld, daar zijn ze op zoek naar een hoop koks en personeel voor in de bediening. Om die te vinden is het uurloon wat gestegen. En ABN Amro ziet dat ook in andere sectoren. Ondernemers doen wat ze kunnen om snel nieuwe mensen aan te nemen. In de toekomst zullen daardoor de meeste salarissen wat stijgen, denkt de bank. Vier op de tien profvoetballers in Nederland zegt dat ze in het voetbal regelmatig racisme en discriminatie tegenkomen. Vooral spelers met een migratieachtergrond krijgen ermee te maken. Onderzoekers stuurden alle duizend eredivisiespelers een vragenlijst over racisme. Iets meer dan honderd vulden hem in. Dat zegt ook wel wat, vinden de onderzoekers. Het feit dat heel relatief weinig spelers de vragenlijst hebben ingevuld... zegt toch wel dat het ook voor spelers toch lastig is. Het toch moeilijk vinden om daar iets over te zeggen en een mening over te geven. Een op de vijf zegt ook dat het nog steeds een taboe is. Dat er dus niet over wordt gepraat. Den Haag moet veiliger worden voor fietsers, vindt Marcel. En Marcel is niet zomaar iemand. Hij is sinds anderhalf jaar de fietsburgemeester van Den Haag. Hij doet er alles aan om de stad voor fietsers zo veilig mogelijk te maken... En daarin valt nog heel wat te winnen. Hier rijden trams en die trams die rijden langs geparkeerde auto's. Als daar ook een fietser naast fietst, dan wordt hij eigenlijk ingeklemd daartussen. En dat zorgt voor gevaarlijke situaties voor fietsers. Dus ja, oplossingen voor mij zouden zijn is dat je als je de tram wil, wil laten rijden... en je wilt mensen ook laten fietsen daar, dat je daar geen uh, parkeerplaatsen meer maakt. Hij gaat met zijn adviezen naar de gemeente in de hoop dat die daar wat mee doet. Het weer, we krijgen een zonnige en droge zomerdag. In het binnenland kan het 27 graden worden. De rest van het land blijft bij een graad of 25. Morgen wordt het alweer iets minder warm. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De enige file van dit moment staat op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... bij knooppunt Rottepolderplein 3 kilometer, met maximaal 10 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden. De N9 Alkmaar den Helder is nog altijd in beide richtingen dicht tussen Bergen en schorrel. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen en die wordt op dit moment geborgen. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 van zon, zee, Zandvoort en zomerhit. Hier ben ik dan, niets anders dan jij zie me dan. Ik geef alles wat ik voel voor jou en heb zoveel gemist van jou. Ik ben nog steeds dezelfde, dus laten we weer gaan.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 Verdwenen. En mijn lach weer is verschenen En nooit meer zal verdwijnen Het is zo mooi Cito para atrás. ZANG EN Los aviones me gustas tú me gusta viajar me gustas tú me gusta la mañana me gustas tú me gusta el viento me gustas tú me gusta soñar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 Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito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 Wat een mooie dag! Wat een mooie dag! Wat een mooie bonito antwoord 106.9 fm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 Yeah. The time stood still We found a little seaside bar High above the rock.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 He's a big To a bushy, bushy, blonde-haired dude, serving U.S.A. Ooh. Say <laughs>